En ook een kinderopvang kan niet open. De brand trok veel ramptoeristen. Dus er zouden geen gewonden zijn gevallen. En een Franse vrouw uit Parijs zal haar 60ste verjaardag niet snel vergeten. Haar gasten stonden zo hard te springen... dat de vloer van de vijfde etage het begaf en neerkwam op de vierde. Ze hadden het nauwelijks door, want het gebeurde in een split second. Twintig mensen raakten gewond, van wie één ernstig. Het weer van weer online.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 Trying to moving on, you know that I'm still asking why. Be honest, yeah, be honest, oh. Yeah. Too much temptation coming, even when you lie. Hide from something, but you catch me by surprise, and I don't want it, I don't want it, oh. Now yeah.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 Creature on een nieuw liedje in première gegaan op Key Music van een nieuwe artiest. Ronde 1 in Repeat of Niet heeft hij goed doorstaan. Het is tijd voor ronde 2. Repeat. Of niet. Ik ben heel benieuwd. Hoe hangt de vlag erop bij op deze zondagavond? Ik zei het al, het is een nieuwe artiest. Zijn naam is Jim Gardner. En Jim Gardner klinkt vrij Amerikaans. Het is gewoon een gezellige jongen uit het mooie Brabant. En van die zachte g hoor je verder ook niks, want hij zingt in het Engels. En hij wordt al vergeleken met niet de minste, namelijk met Harry Styles. Hij maakt ook een beetje dat soort muziek. Heel persoonlijk, over zichzelf, over de liefde. En het liedje dat je nu gaat horen, dat uh, gaat over dat hij een betere man wil zijn in de toekomst. Oftewel, hij will be a better man. En dat is de titel, Better Man. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Jim Gardner in ronde 2 van Repeat of Niet. Laat van je horen, want jouw stem telt. Stuur in de Q-app je mening via een berichtje. Of, nog veel leuker, spreek even in wat je hiervan vindt. Repeat. Repeat. Repeat. Of niet. I made a promise. I swore to God that I would keep. Oh, I'm not flawless. Lord knows my record, It ain't clear.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 Get my mind to understand Awesome. Wat vind je ervan? Jim Gardner met Better Man, nieuwe muziek op Cue Music. Eline stuurt een berichtje, die zegt, ik hoor hem voor het eerst. Ik ben meteen verkocht. Wat een prachtig liedje. Een hele dikke repeat. Marleen, wat vind jij ervan? Voor mij helaas niet. Ik vind het niet zo heel veel aan. Een nietje van Marleen. Larissa is heel duidelijk. Een hele dikke repeat. Ik vind het een heel leuk liedje. Kiara zegt, ik had vanaf het eerste woord meteen ook één woord in gedachten, Namelijk een repeat. Eindelijk nieuw Nederlands talent. Uh, Sander snapt de vergelijking met Harry Styles ook wel een beetje. Zegt hij, uh, doe maar een repeat. Kelly is duidelijk. Een nietje. Even kijken, Gera. Wat een stem. Dikke repeat. Dikke repeat. Niks zegt, beetje 13 in een dozijn. Maar ik geef het een voordeel van de twijfel. Een voorzichtige repeat. Annemiek, laat het even weten. Ja, Jim Gardner. Better man, ik hoor het liedje vanavond voor het eerst. Ik ben onderweg van werk naar huis. Maar dit is, denk ik, wel echt waar muziek om gaat. Voor mij echt een dikke repeat. Repeat of niet? Nou, je hoort het. De meningen zijn vrij positief. Een paar nietjes. Maar al met al kunnen we zeker concluderen. Het is een repeat. Door naar ronde 3. Morgenmiddag, kwart voor vier, hoor je hem nog een keer bij grote vriend Wim van Helden. Zometeen een prachtig liedje Sienna Sparrow komt eraan. En dit is Kelly Clark. Het Dit is toch net Adele, zegt Sharon in de Q-app. Ja, wat een stem, hè? Sienna Sparrow is het. Die on this hill. Het gaat steeds hoger in de top 40 ook, nu nummer 5. En er komt alweer een nieuw liedje aan. Deze naam kennen we tot dit jaar, eigenlijk afgelopen eind 2025 nog niet. Maar ze is al met een opvolger bezig. Ben je klaar voor nieuwe muziek van Sienna Sparrow? Oké, okay, komt die? Dit is het. Klein stukje.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 Music met Douwe Bob en I Believe. Zometeen doen we de ultieme geheugentest. We spelen zometeen de Wat Zit Er in de Koelkast Quiz. Even kijken hoeveel producten je kan opnoemen... die je in de koelkast kan bewaren zonder mee te schrijven. Dat moet je beloven. En ook Jetty Roll komt eraan. Een speech geven aan je twintig medewerkers... en dan weer een verhaaltje aan je twee kinderen.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 Of Bali? Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl. Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manitam. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, manutan. Bestel op manitam.nl. Zo, voor jou dame. Wow.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 Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alleander.nl Start vandaag nog je winterlidmaatschap bij Sport City. Check sportcity.nl Start het nieuwe jaar slim. Kies een erkende thuisstudie van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Laudius.nl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 Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Bestel via de CW-app en ontvang een cadeautje van CW. Zo mooi. q Vincent Tronk. Alarmschrijf komt eraan van Shakira Shakira. Eerst Jelly Roll. You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 So deep pour out a little holy water. We still slow, believe in what you feel, yeah, yeah. Two tears for the soul departed. Pour out a little holy water.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 en doe aliba. En One Kiss back your music De zondagavond. En zonder te spieken... weet je een beetje wat er in je koelkast ligt. Even denken hoor. Ik heb thuis uh, toch wel een week geen boodschappen gedaan... alweer. Moeten het even gebeuren. Dus hij is vrij leeg. Maar bij mij nog wat plakjes kipfilet. Kant en klare tomatensoep. En in de wat blikjes bier, dat is het wel. Um, alles wat in je koelkast ligt, mag je zo meteen gaan opnoemen. In de Wat zit er in de koelkast quiz spelen we zo meteen. Het idee is heel simpel. Uh, twee Q-luisteraars die gaan om en om producten opnoemen uit de koelkast. Maar je moet eerst steeds herhalen wat er allemaal is gezegd. Dus wat degene voor je heeft gezegd, dat noem je nog een keer op. In de goede volgorde, de hele opsomming van begin tot eind. Kortom, je geheugen wordt flink op de proef gesteld... Maar mocht het lukken, dan win je het fantastische Q-prijzenpakket. En de knalwde Q-koelkastmagneet. -Q -Q, uh, Leuk voor op je koelkast. Durf je het aan tegen een andere luisteraar? Nou zeg ik, kom maar op. Meld jezelf aan in de app van Q-music. Stuur even één woord deze kant op. Stuur even koelkast. Dit is Q-music. Afro Jack en L.O. Black. Is Q Music Fleming en Meteor? En dit is nieuw. The Q Music Alarm. Alarm. Alarm 5. Shakira Zoom. Maximum. Maximum. Yes. Is... Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo.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 I'll take you higher I'll take you higher We can be A zoo. Man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 Damiano, David, Bucky Music en the first time. Een doosje eieren. Een blokje kaas. Een verse vis. Wat zit er in de koelkast Yes, daar gaan we. Patrick, goedenavond. Goedenavond, hoi. Wil je ons even een inkijkje geven in jouw koelkast? Wat ligt daar allemaal voor lekkers in? Oh, verlies voor de hele week, uh, drinken voor de hele week. Want ja, mensen moeten werken. Dus geen tijd door de week ze te halen. Nou, ik ben goed voorbereid voor de komende week. En ja. zo te horen, kom je uit Limburg in echt een Bourgondier, hoor ik al. Zeker. Mm. <laughs> ja, Anne, goedenavond. Goedenavond. Ben je ook zo Bourgondisch? nou um, ja, nee, eigenlijk niet. <laughs> <laughs> Hoe is jouw koelkast dan nu? Nou, ik, oh, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik zit op dit moment bij mijn zus thuis om een kleine neefje te passen. Dus, uh... Oh, je bent even aan het oppassen. Ik, ja. Ja, dan zou je uit je hoofd moeten doen wat er eventueel in de koelkast kan liggen. Maar je kan vast genoeg dingen bedenken, toch? Precies, precies. Dat komt helemaal goed. Ja, we gaan jullie geheugen even testen. Want jullie gaan om en om allemaal producten opnoemen die je in de koelkast kan bewaren. Maar als je aan de beurt bent, dan moet je eerst nog even de hele riedel opnoemen die al is geweest. Dus de hele opzomming in de goede volgorde van begin tot eind. En dan voeg je er steeds uh, één product aan toe. Patrick, heb je al wat dingen in je hoofd? Zeker. Anna ook? Zeker. Ja, zeker. Zullen we maar gewoon beginnen dan? Ja. Ja. Let's go! Dan mag Patrick beginnen. Ik heb in mijn koelkast Limburgse Fly. Tuurlijk. Ik heb in de koelkast Limburgse Fly en Kozakken. Ik heb in de koelkast Limburgse Fly, Kozakken en eieren. Eieren, ja, ja. oké. Okay. Ik heb in de koelkast Limburgse vleis, Kozakken en eieren en melk. Ik heb in mijn koelkast Limburgse vleis, Kozakken, ei, melk en kaas. Ik heb in de koelkast Limburgse Kozakken, ei, melk, kaas en worst. Ik heb in mijn koelkast Limburgse vleis, Kozakken, ei, melk kaas, worst... en cola. Ik heb in de koelkast... Limburgse vlaai, kozakken... Uh, ei... Ja? melk... kaas, worst... en cola. En? En uh, water. Ik heb in mijn koelkast... Limburgse vlaai... kozakken, ei... melk... Uh, kaas, worst, cola water, en um, sinaas. Ik heb in de koelkaas uh. lippers, kozakken, ei, melk, kaas, worst, water. Oh, uh. oh, oh het ging zo oh. lekker. <laughs> het was uh, kaas, worst, Cola en dan water, net omgedraaid. Oh, ja. oh ja, Maar goed gedaan door negen producten genoemd En Patrick, jij bent de grote winnaar. Ja, bedankt. Jij wint het uh, Q-prijzenpakket en de koelkastmagneet. Oeh, wat lekker. Waar ga je hem hangen? Aan de koelkast. Wat, wat? wat zit er in de koelkastquiz? Sounds bad. Sweet Music en live. Ondertussen staat hier op rechts in de studio even de livestream aan van de finale van de Afrika Cup. Senegal tegen Marokko. Elk moment uh, kan het bekend worden wie daar winnaar is. Het wordt maar verlengd en verlengd. Ik zou zeggen, hou ook een beetje de nieuwsapps in de gaten. Zometeen is die uitslag daar. En dan zou het zomaar kunnen dat je de uitslag nodig hebt voor de foute minuut. Like like that, en leuk zo zometeen Aletto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 Goedenavond, het is 11 uur. Het laatste nieuws krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenavond. Een klap voor Marokkaanse voetbalfans...